Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Amerika hoogste leider van Iran persoonlijk gewaarschuwt dat Iran de straat van Hormuz niet mag afsluiten. Als Iran dat wel doet, zal dat tot een Amerikaanse reactie leiden. Dat hebben Amerikaanse diplomaten tegen de New York Times verklaard. Het is heel bijzonder dat de Amerikaanse regering zich rechtstreeks tot een Iraanse leider richt. Officieel bestaan er geen contacten tussen de twee landen. Afgelopen weekend dreigde de hoogste Amerikaanse militair al met represailles, zoals hier aan de straat van Hormuz zou afsluiten. De engte tussen de Persische Golf en de Indische Oceaan is van groot belang voor internationale olietransporten. Voorzitter Smit van het CNV betreurt het dat de politiebond ACP zich afsplitst van de vakcentrale. De ACP is een club die bij het CNV hoort, zei hij in het Radio 1-journaal. ACP-voorzitter van de Kamp maakte gisteravond bekend zich los te maken van het CNV, omdat hij in de vakcentrale te weinig te zeggen heeft om invloed te kunnen uitoefenen. Die onvrede begrijpt CNV-voorman Smit. We zien de verschillende opvattingen over bijvoorbeeld het pensioenakkoord, maar hij wees erop dat een vakcentrale nu eenmaal compromissen moet sluiten. Ook de militaire vakbond ACOM overweegt een afsplitsing van het CNV. Smit zei daarover dat hij hoopte ACOM binnenboord te kunnen houden. Apple heeft de verkoop van de nieuwe iPhone 4S in China voorlopig opgeschort nadat er bij een winkel in Peking relletjes waren ontstaan. Woedende Chinezen bekogelden de winkel met eieren omdat de verkoop van het nieuwe toestel niet op het aangekondigde tijdstip begon. Veel mensen hadden al een hele nacht gewacht in de vrieskou tot de winkel open zou gaan. Vervolgens ontstonden er opstootjes tussen de klanten en het beveiligingspersoneel. Apple besloot na de onrust om de verkoop van de virus in de officiële Apple winkels in China voorlopig op te schorten. Het weer, vanochtend nog een paar lichte buien en vooral aan zee een stevige noordwestenwind. Vanmiddag droog met af en toe zon, het wordt een graad of 7. Morgen bewolkt, droog en zo'n 6 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANB. Er staan op dit moment geen files, er zijn wel snelheidscontroles aangekondigd op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Groningen en de grensovergang. En de A12 Utrecht-Arnhem tussen de knooppunten Oude Rijn en Velperbroek. Tot zover de verkeersen van... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker!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 Dames en heren. aftellen is begonnen 8 uur lang. De muzikale flashback van een vol jaar. Vol van een voljaar vol vol vol Eurohit. En het eerste uur Eurohit hebben we alweer gehad. Afgesloten met Britney Spears Still the World. Hands 249 punten door deze dame bij elkaar. Ze deed dat in 12 weken hit succes in de lijst van Europa. En ze kwam ook niet verder dan een twaalfde plek, daar stond ze zelf al twee weken op te pronken. dan plaat hij twee weken langer in de lijst, want in totaal weer veertien weken met als hoogste positie plek nummer vier. Die is van Natasha Bedingfield. Ook het voel op Sunshine is de tweede single van haar gelijknamige album. de vorige single Love Like This zong de Brit samen met Sean Kingston en haalde zo een zeventiende plaats in de Billboard Hot 100. Het gaat zo goed dat ze langer in Amerika blijft om haar album te promoten. En zo gaf al een uh, akoestisch optreden tijdens de Pepsi Smash met Love Like This en Unwritten. En gaf zijn uh, uitgebreide akoestisch optreden in een interview bij de Walmart Soundcheck. En toen kwam daar die nieuwe single van The Pocket Full of Sunshine. Het oh, yeah, yeah, yeah. nummer was te horen op de NTV show The Hills. En er zit ook nog in het spelletje The Sims. ik Benningfield in haar pocket full of sunshine. In totaal haalden ze daarmee 255 punten bij elkaar. En dat was genoeg voor plek 87 alweer in de lijst. 257 punten Die haalde B.O.B. bij elkaar met Don't Let Me Fall. Bobby Ray had zich 2010 niet beter kunnen voorstellen. Eerst was ze dat ijssterke debuut. Nothing on you. Die samen met de andere doorgebroken talent Bruno Mars tot een hit bloeide. En op het moment dat in Nederland die plaat op 1 stond in de top 40... ...was in Amerika al dat andere mega succes genaamd Airplanes. Niet verlaat trakteerde B.O.B. ons ook nog eens op Magic. Om het jaar 2010 goed af te sluiten... ...is de laatste single van B.O.B. The Adventure of Bobby Ray. Eerder vergeerde Dood Demi Val al als promo... ...en nu heeft de plaat dus ook de status van single gekregen. In totaal stond de plaat 15 weken lang in de lijst van Europa... En dan wel in de lijst van 2011 te plaat. Het kwam eind 2010 namelijk uit. Als hoogste positie kwam hij net aan op nummer 10. Daar stond hij wel twee weken lang te pronken. In die 15 weken dat hij in de lijst stond. 257 punten haalde Bier bij elkaar. Dus met Don't Let Me Fall. And it was just a dream.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 See it, see it. Yeah, I'm talking very lucid Like making movies To picture my life, boy You need a higher resolution I used to cut class in the day Then run away at night But now I'm ruler of the upper class And I don't even write It was just a dream Just a moment ago I was up so high Down at the sky Don't let me fall I was shooting for stars What goes up, must come down Eurohit, het jaarlijks terugkerend hitspektakel op CFN. De eerste single die Simple Plan uitbracht van hun nieuwe album Can Keep My Hands Off You, dat werd niet echt een groot succes. Het album trouwens Get Your Heart On en de single die heette Can Keep My Hands Off You, dat werd niet echt een succes. Op die plaat hoorden we trouwens ook de Rivers Come On van de Weezer. En tot dusver niet echt een hitje geworden en het zal het ook niet meer gaan worden denk ik. En in een YouTube-video kondigen Pierre Beauvoir en Sebastien Le Bever aan dat de eerste officiële single een uh, ondernummer gaat betreffen. Samen met de Britse Natasha Benningfield namen ze namelijk het nummer Jetlag op. We hebben feit nummer 2 dus uh, om uh, van te gaan genieten. Een stevig uptempo tempo rock nummer zoals we dat van Simple Plan wel kunnen verwachten. En daarnaast is de stem van Natasha Benningfield misschien wat onverwacht, maar wel erg geschikt voor Jetlag. Er staat ook nog een Franse versie van dit nummer. En daarbij is een Marie de gastfocalen. Uh, het mag duidelijk zijn dat we hier gewoon weer een goede hit te pakken hadden van Simple Plan. Met de hulp dus van Natasha Bedingfield, behaalde Jetlag 258 punten. En 16 weken lang stond het in de lijst van Europa en dat alles bij elkaar. Genoeg voor plek 85. Een plaat die één week lang in de top 10 stond en wel op plek nummer 9, die is van CeeLo Green. Wat weer een pseudoniem is van Thomas de Carlo Een Amerikaanse hip-hop, funk, soul en RB artiest. Hij was vijf jaar lang een van de leden van de hip -hop groep Goody Mop en vier jaar lang een onsuccesvolle solo-artiest. Daarna werd hij eigenlijk pas echt bekend en dat werd hij als zanger van Knels Barkley. Naast CeeLo Green zit daar ook de producer Denger Mouse in. Knels Barkley werd in 2006 wereldwijd bekend door het nummer Crazy. In verschillende landen op nummer 1 kwam dat nummer. En ook in het debuutalbum Sint Elsewhere verkocht goed. In 2010 werd het tijd dat Silo Green maar eens solo ging. En dat werd natuurlijk een nummer Fuck You. Die we allemaal nog wel van hem kennen. Op 3 december 2010 uh, trad Silo Green voor het eerst op onder deze naam in Nederland. En dat deed hij in Ede. En dat was tijdens de vierde live show van The Voice of Holland. Zijn volgende hitfeit dat was de single It's Okay... En It's OK doet dat goed in de lijst. Want It's okay haalde ook 258 punten bij elkaar. 13 weken lang stond het in de lijst. En als hoogste positie kwam het niet verder als plek nummer 9. Green, it's okay. 84 heeft hij gehaald in de lijst van Europa. Althans, de top 100 van het afgelopen jaar hebben we het dan natuurlijk over. En hij is niet de enige die 258 punten heeft gehaald. In totaal zijn het vier platen met 258 punten. We worden al simpel plannen, en ben ik Benningfield Jetlag, 258. Silo Green It's Oké, okay, 258 op 84. Op 83 de Neon Trees met 1983 ook 258 punten. En ook straks plek 82 heeft er 258. Dan nou gaan we gewoon kijken, ja, hoeveel weken hebben ze dan over gedaan? Op welke plek zijn ze als hoogste positie beland? En op die manier weten we toch wel wie we waar neer moeten zetten. Doordat ze 13 weken in de lijst staan, net zo lang als Silo Green, maar één plek hoger hebben gestaan. Op plek 8 namelijk. ...staan de Neon Twisters voor uh, silo Green op 83. De Neon die hebben hun naam definitief gevestigd... ...wel in de rock scene op dit moment. Allemaal te danken aan succes uh, van de debuutsingle Animal... ...van hun eerste studioalbum Habits. De tweede plaat van dat album die is misschien nog wel beter. De plaat die symbool staat voor het geboortejaar... ...van de liedzanger Tyler Glenn. En die is geboren in uh, 1983... Grand 1983, 258 punten voor de Neon Trees. In 13 weken tijd sprokkelen ze de, dat bij elkaar. En voordat we gaan kijken naar de vierde plaat die alweer 258 punten bij elkaar gesprokkeld heeft... Dan doen we eerst even een kleine... CFM Westkust weerbericht. Want vandaag dan beginnen we de dag wisselend bewolkt. En uh, hier en daar valt een regen- of havelbuikje. En vanmiddag dan verdwijnt de buiwigheid en schijnt steeds vaker de zon... ...dankzij het hoge drukgebied Bertram. Wind die waait uit het noordwesten in poldermatig aan zee vrij krachtig... De temperatuur stijgt vandaag naar een maximale 8 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar waarden tussen de 2 en de 4 graden. De noordwestelijke wind neemt geleidelijk af naar matig een krachtje 4. Morgen dan profiteren we weer van die Bertram. Daardoor blijft het droog en schijnt gelegeld de zon. Wind hier waait zwak aan zeeën eerst nog matig uit noorden. De temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Zaterdagavond en zondagnacht. Dan hebben we de afwisseling van Wolkenvelden en opklaringen. Maar je doet het niet of nauwelijks. en temperatuur die daalt naar waardes onzeker min 1 graden. Zondag, dan zijn er weer flinke periodes met zon en blijft het droog. Waait niet meer dan zwak uit het zuidoosten. En temperatuur stijgt zondag naar een oh, graadje of 5. Op zich niet verkeerd natuurlijk. Hè. Voor uh, ergens mid-januari. We zijn bezig met de lijst van Europa. En welke lijst dan? Nou De top 100 van 2011. We tellen af naar de nummer 1. Even voor 5 uur weten we welke plaat nou vorig jaar het meest gedraaid was en de beste van heel Europa. Een plaat die het niet gehaald heeft om de beste te zijn. Dat is de een van Pitbull en Mark Anthony. Rain Over Me baalde ook nog eens 258 punten. deed daar maar 12 weken over. Daarom zijn zij de hoogstgenoteerde met 258 punten. Als hoogste positie hadden ze wel netjes hun achterplek. En stonden daar zelfs twee weken. Daarna nog één week op nummer 9 in de top 10. En daarna was het weg uit de top 10 en langzaamaan wegzakend overal vandaan. Nummer 82 hebben ze gepositioneerd. Uh, Pitbull, Mark Anthony en de Rain over me. De 100 heetste hits van het afgelopen jaar. is... New 30, baby, you a rock Dale veterana, que tu sabes, más de la cuenta No te haga Teach me, baby, a better yes Freak me, baby, yes, yes I'm freaky, baby I'ma make sure that your peach feels peachy, baby No bullshit bros, I like my women, sexy, classy, sassy Powerful, yes They love to get a little nasty Well, for that's great. Great. Bo en Mark Anthony Rain over me. Twaalf weken lang stonden zij in de lijst van Europa. Eén week langer, dertien weken stonden ze in de lijst. Als hoogste positie kwamen ze zelfs op plek nummer 7 terecht. Want als iemand zegt Fireflies, dan denk je vrijwel direct aan Adam Young. De man achter de artiestenaam Owl City. Maar is net zo snel als de man een hitscore, zo snel vertrok hij weer tot volgens niet genoeg konden uitrichten in de lijst ook. Sky, dat is weer een creatieve titel die Jong gebruikt voor zijn nummer. Inhoudelijk stelt Gator Sky zeker niet teleur. Hij doet veel denken aan Fireflies, al is deze eerste single van het nieuwe album toch net iets minder goed. De radiostations die gingen overslag en Alligator Sky, dat werd een grote hit. 13 weken lang dus in de lijst van Europa. Zoals positie plek nummer 7, 260 punten sprokkelden die bij elkaar. En dat is genoeg voor een 81ste plek in de Eurohit van 2011. Waar was Alligator Sky?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 For my rent, all I pay is my drive I got that, so if you we'll need me, you can find me In the alligator sky When I the rockets fly. came to life City en de single uh, Alligator Sky plek 81 bereikte die in de eurohit van 2011 en uh, 13 weken lang hebben we vorig jaar kunnen genieten van deze plaat plek 81, nou dan kunnen we mooi even achterom kijken naar wat we dan nou gehad hebben op plek nummer 90 vinden we Alicia Dixon samen met Jay Sean en Every Little Part of Me 246 punten Twee punten meer, 248 voor Robbie Williams en Carrie Barlow, Shame op 89 88, net voor het nieuws hoorde je die nog van Britney Spears. 'Till the World Ends, 249 punten. Natasha Benningfield en de Pocketful of Sunshine haalde 255 punten. Genoeg voor plek 87. Plek 86 is er voor B.O.B. Don't Let Me Fall, 257 punten. En dan krijgen we vier platen met 258 punten. Simple plan Natasha Benningfield Jetlag doet dat op plek 85. 86 is voor Silo Green, it's oké, okay. 258 punten ook, dus 13 weken had hij ervoor nodig. Neon Tree is 1983, 258 punten, ook 13 weken de tijd nodig om die punten te halen. Maar ik kwam in totaal één plekje hoger dan Silo Green, vandaar dat die op 83 staat. 82 is voor People en Mark Anthony, Rain Over Me, 258 punten, maar die hadden maar 12 weken de tijd nodig. Dus die zijn de hoogst genoteerd met 258 punten. Whole City en Alligator Sky vind nu met 206, 260 punten. 13 weken reden dus erover op plek 81. Plek 80, dat is er ook eentje met 260 punten. 10 weken lang in de lijst en die staat er trouwens nog steeds in. En dat is het eentje van Gavin DeGraw en Sweeter. Met dat overview heeft Gavin DeGraw eerder al in Nederland veroverd. Het album Sweeter doet het ook prima in de hitlijsten. En het gaat de zanger kortom weer helemaal voor de wind. Tijd om dat succes te gaan verlengen. En daartoe waagt hij een poging met de single Sweeter. Dat het wel snor zit met dat succes bewijst het feit dat het nummer op 3FM mega hit is uitgekozen. En op zoiets klinkt de zanger, zanger rauwer dan eerdere singles. Maar wat fijne afwisseling is dat. Jev and the levert weer een sterke pop rock song af. Die het succes van Not Over You moeiteloos gaat evenaren. En dus nu al in de Eurohit van 2011 is terug te vinden. Jev de the Girl vinden we dus op plek nummer 80 260 punten sprokkelde hij bij elkaar. nog de nummer 11 in de Eurobreakdown. Nu nummer 80 in de eurohit van 2011. Gavin DeGraw en Sweeter. <coughs> Voor nummer 89 gaan we weer twee punten verder omhoog. En vinden daar een plaat die op dit moment ook nog in de lijst staat. Die zakte vorige week wel hard van 2 naar 14. Lady Gaga, you and I. Fuck, Truth and Day. Dat zijn drie tweets die Lady Gaga postte. Zodat ze op 999 tweets uitkwam. De zangeres vertelde eerder dat ze op haar duizendste tweet de videoclip van You and I zou lanceren. De video lekte al wat eerder uit en Lady Gaga moest dus meteen maar op inspelen. Lady Gaga is natuurlijk de moeilijkste niet. De clip bij de Age of Glory die, die doen we maar af als eens en nooit meer. Gaga denkt daar precies hetzelfde over, want de videoclip van You and I die grijpt de zangeres gewoon weer terug op de flambiante scenes. We zien haar als haar mannelijke alter ego Joe Calderon... ...naar uh, Zemermin reïncarnatie Ju-G. Een gedachte achter de clip is dat uh, liefde je kan martelen wanneer je meer naar ver van je vandaan is. In een zwarte outfit rent uh, Gaga door het platteland op weg naar haar geliefde. Het plattelandsdecor heeft uiteraard alles te maken met de country-invloeden die op dit nummer ook weer te horen zijn. Maar goed, het gaat niet om de clip, het gaat om de muziek. En Lady Gaga weet dat ook, want UNI heeft gewoon 262 punten bij elkaar gesprokkeld... ...in de tien weken dat zij in de hitlijst stond vorig jaar. Op dit moment komen er natuurlijk alweer twee weken bij. Je staat alweer twaalf weken in de lijst. Maar we tellen alleen de team van 2011. In 2011 stond ze ook nog eens één week op de hoogste plek. En haalde daarmee dus al 40 punten bij elkaar. En bij elkaar waren het er 262 die ze bij elkaar gesproken heeft. Genoeg voor plek 79. Het been a long time since ik came around. Six whole years. <laughs> oh, volgend jaar ook wel weer terug horen in de Eurohit want deze plaats staat er nog steeds in vorig jaar stond ze 10 weken in de lijst daarmee sprokkelde ze de 262 punten bij elkaar Lady Gaga, You and I en dit jaar gaat ze ook alweer goed hoor op 2 gestaan en op 14 dus die zit ook alweer richting de 70 punten in totaal Shakira met Loka komt eraan. 266 punten sprokken zij bij elkaar. Genoeg voor plek 78. De eerste single van het album Zale e Zol. En hierop staan voornamelijk Spaanse nummers, maar van een aantal is ook een Engelstalige versie opgenomen. Omgekeerde formule dus van het album She Wolf. Loka is een bewerkt nummer van Loka Con Zitigeta Van El De dus Slim van Shakira om hier eens een meer hitgevoelig nummer van te maken. En dit gaat natuurlijk weer scoren en dat doet ze inderdaad. 14 weken lang hebben we kunnen genieten van Shakira en Lokka. Als hoogste positie kwam ze net aan op plek nummer 11, maar dat is wel genoeg voor 266 punten en plek 78 in de Eurohit van 2011. Papi Dat Kira en Lokka, nummer 78 met 266 punten, plek 77. Het kan niet meer stuk voor Stephen Kendall en Skylo Heston Gordy. De broers vonden in 2006 met producer DJs en dansers een hele groep die zich zou specialiseren in de urban crossover naar dance. LMFAO is naarmate de jaren vormde bekender geworden met uh, de dansliefhebbers. De eerste hit van de groep was uh, I'm in Miami, bitch. En dat werd ook een grote hit. Ondertussen de party rock anthem en de champagne showers gehad. En daarna kwam deze. LMFAO uit sexy and I know it. 268 punten besprokkelde zij bij elkaar in 12 weken tijd. Yeah. Yeah, when I walk on by girls be looking like damn we fly.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 Stop staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, you really just can't by them all.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 Sexy and I know it. I'm sexy and I know it. So <that> Check so no really? it out. Check it out. Wiggle like, with the wiggle wiggle, wiggle, yeah. Wiggle with the wiggle wiggle, wiggle, yeah. Wiggle with the wiggle wiggle, wiggle, yeah. Wiggle wiggle wiggle with the wiggle yeah. I little wiggle man. Hey. 268 punten sprokken ze bij elkaar de LMFAO en Sexy and I Know It Genoeg voor plek 77 in de Eurohit van 2011 De laatste tot aan het nieuws van 11 uur En na het nieuws van 11 uur neemt DJ Sorrow het over Tot aan 1 uur gaat hij de nummers 75 tot en met 51 geven Van het album The Awakening komt nummer 76 James Morrison haalde 269 punten bij elkaar Nee, dat in 15 weken tijd komt niet verder dan een achtste positie. I won't let you go. When it's black. Take a little time to hold yourself. Take a little time to feel I'm like wrong before it's gone. Say 104,5 En in de eten op 106.9. Straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS Nieuws van.